7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. 30 miljard voor Spaanse banken. Foto's gevonden van executies Nederlands-Indië en Occupy Utrecht breekt tentenkamp op. <totstuk> Spanje kan nog voor het eind van de maand 30 miljard euro lenen om zijn bankensector overeind te houden. Dat zijn de ministers van Financiën van de eurozone overeengekomen. Volgens voorzitter Jonker van het overleg tussen de eurolanden zullen de 17 ministers de overeenkomst op 20 juli nader uitwerken. Eerst zullen ze in hun eigen parlement of bij hun eigen regering toestemming moeten krijgen voor de steun aan Spanje. De noodleidende Spaanse banken krijgen elk te maken met verschillende specifieke voorwaarden. Jonker verwacht dat door die voorwaarden de bankensector als geheel weer kan opkrabbelen. De ministers van de eurozone zijn het er ook over eens dat Spanje uitstel moet krijgen voor het op orde brengen van de begroting. Madrid hoeft pas in 2014 het tekort te hebben teruggebracht naar 3% procent en niet volgend jaar. Verwacht wordt dat de ministers van alle Europese lidstaten daar later vandaag mee instemmen.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 Nederland zette daarbij geweld in tegen Indonesische vrijheidsstrijders. Op de foto's is te zien hoe drie Indonesiërs voor de rand van een greppel staan. Op een andere foto is de greppel te zien waarin lijken liggen. Twee Nederlandse militairen staan erbij. De foto's werden gevonden in een vuilcontainer in Enschede... door een medewerker van het gemeentearchief. Wie het fotoalbum daarin heeft gegooid is niet bekend. Wel is de maker bekend, een oud-militair uit Enschede... die inmiddels is overleden. Occupy Utrecht heeft het tentenkamp in de Utrechtse binnenstad opgebroken. De Occupy-bewoners zeggen dat ze zich niet meer veilig voelen op het plein voor het stadhuis. Reden is een vechtpartij in de nacht van zondag op maandag. Een dakloze man zou met een mes hebben ingestoken op de tenten. Het duurde volgens de activisten ruim 2,5 uur voor de politie verscheen. Gistermiddag maakte burgemeester Wolfsen van Utrecht bekend... dat hij definitief een einde aan de bezetting van het plein wil maken. De actievoerders laten in het midden of ze voorgoed vertrekken of dat ze terugkomen. Tijdens het EK voetbal was het kamp ook een paar weken weg. Zeepwinkelketen Sabon is failliet verklaard. Het bedrijf verkoopt vanuit V&D-filialen en heeft ook zo'n 30 eigen winkels. Het verkeerde al langer in financiële problemen. Vorige week werd uitstel van betaling verleend. Sabel-eigenaar Bob Ulté kwam dit jaar in het nieuws. Toen bekend werd dat hij met zijn bedrijf iCenter Ice wilde overnemen. Een keten van Apple-winkels. De verkoop ging niet door. Volgens de verkopende partij had Ulté zich niet aan de afspraken gehouden. De Nederlandse overheid steekt miljoenen aan subsidie in een Limburgse megastal. Terwijl staatssecretaris Bleker zulke stallen helemaal niet wil. Dat constateert de dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Volgens de groep heeft de stal in het Noord-Limburgse Grubbevorst... in de afgelopen jaren ruim 2 miljoen euro aan subsidie gekregen. In de stal moeten 1,1 miljoen kippen komen en 30.000 varkens. Dat is drie tot vier keer meer dan staatssecretaris Bleken wil toestaan. In Nieuwsuur wees bleken erop dat de subsidies zijn toegekend voor die aantrad. Volgens hem zijn megastallen niet per se slecht voor het milieu of voor het dierenwelzijn. Maar hij blijft erbij dat er grenzen moeten worden gesteld aan de groei van dit soort veehouderijen. In Trinidad zijn bij werkzaamheden om ecotourisme te bevorderen... tienduizenden lederschildpadden gedood. Aan de noordkant van Trinidad is een grote kolonie lederschildpadden... waar veel toeristen op afkomen. Het water van een rivier daar dreigde een hotel te overstromen... en daarom moesten graafmachines de rivier uitdiepen. Natuurbeschermers zeggen dat de machines veel te ruw te werk zijn gegaan. Zo'n 20.000 eieren van lederschildpadden werden platgewalst. En ook veel jonge dieren werden voor de ogen van de toeristen gedood. Dan is weer nog half tot zwaar bewolkt. Met vanmiddag toenemende kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt 18 graden vlak aan zee tot 22 plaatselijk landinwaarts. Morgen wisselvallig en fris, 18 graden. Namorgen blijft het wisselvallig en te koud voor de tijd van het jaar. ANWB-verkeersinformatie met files op de A8 richting Amsterdam. 3 kilometer voor knopend Koenplein. A15 naar Europoort, ook 3 kilometer tussen Hoogvliet en Spijkenisse. Nissen. Korte file op de A28 naar Utrecht. Daar staat 2 kilometer voor knopend Hoeverlaken. En op de A50 Arnhem naar Oss staat ook 2 kilometer voor knopend Ewek. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Zou Iran de sleutel kunnen zijn voor vrede in Syrië? vn gezant Kofi Annan grijpt nu alles aan... Want zijn vredesplan mislukt is. Straks onze correspondent over het bezoek van Annan aan Teheran. We gaan eerst naar Brussel, de eurocrisis. Ja, Spanje is voorlopig even uit de brand. Europese ministers van Financiën hebben vannacht in Brussel besloten... dat er aan het eind van de maand 30 miljard euro klaar ligt voor de Spaanse banken. Maar wel onder de voorwaarde dat Spanje zijn bankensector grondig gaat hervormen... zegt de demissionair minister van Financiën, de jager. Daar wordt flink ingegrepen. Hard ingegrepen in de banken zelf. In het toezicht bij de bankiers tot en met de beloningen aan toe. Dus daar wordt stevig ingegrepen en daar hebben we een pakket over afgesproken. Okay. nou dat geld gaat dus niet zomaar naar Spanje. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, goedemorgen. Goedemorgen. Kan je ons wat meer vertellen over hoe het pakket voor uh, Spanje eruit ziet? Ja, aan het eind van de maand ligt er dus sowieso al 30 miljard klaar. Hè? Dat hoorde je net. Uh, in totaal wordt er maximaal 100 miljard zelfs uh, vrijgemaakt. Hoewel Spanje trouwens zegt dat niet nodig te hebben. Maar toch, ze zetten het toch maar klaar. Nou, in ruil is er inderdaad een lijst uh, aan voorwaarden waar gisteravond lang over is vergaderd. Nou, het belangrijkste, de bankensector in Spanje moet flink worden hervormd. Dat komt erop neer dat het kernkapitaal van elke bank moet worden verhoogd naar 9% van de uitstaande bezittingen. Er komt een plafond aan salarissen van bankiers. Bonussen mogen niet meer worden uitgekeerd in Spanje. Uh, verliesgevende bezittingen van alle Spaanse banken worden ondergebracht... in één grote bad bank, een soort van rommelbank. Ja, en dat alles wordt dan ook nog eens gekoppeld aan hoe de Spanjaarden... hun begroting, hun staatshuishouden op orde gaan brengen. En daarvoor krijgen ze één jaar uitstel. Dus niet al in 2013 moet je op 3% zitten in Spanje, maar in 2014. Dus een beetje respect voor de Spanjaarden. Ja, dit soort voorwaardentijn hingen al boven de markt. Waar hebben ze nog zo lang negen uur over vergaderd? Ja, er stond er zelfs nog veel meer op de agenda, maar inderdaad veel tijd ging verloren aan dat programma voor die Spanjaarden. Het was gewoon heel moeilijk om dat allemaal op te stellen en iedereen brengt natuurlijk zijn eigen uh, wensen in. Ook de Ieren die eerder al uh, geld uh, kregen uh, uit noodfondsen, die zeiden ook van ja, dan willen wij uh, eigenlijk ook ineens andere voorwaarden. Nou, zo werd er gesteggeld, uh, negen uur lang vergaderd, misschien wel iets meer... Minister De Jager zei na afloop uh, diepe uh, in de nacht... dat in sommige landen het Spaanse programma nog voor goedkeuring langs de parlementen moet. Ook langs het Nederlandse parlement dus. Uh, uh, hij wil het de Tweede Kamer aanstaande donderdag of vrijdag al voorleggen. En uh, aan de Nederlandse parlementariërs dan om daarvoor van hun vakantieadres terug te keren of hun goedkeuring schriftelijk te verlenen. Dus eigenlijk is ook dit nog niet helemaal zeker. Hmm. Nou, maar voorlopig is uh, het brandje rond uh, Spanje en de banken... voorlopig even geblust, maar er is wel, wel meer te doen natuurlijk. Hè? Uh, de rente die Spanje bijvoorbeeld betaalt op de staatsobligaties... die blijft hoog. Wat is daar verder over afgesproken? Wat gaat er nog gebeuren? Nou, kom je inderdaad op uh, de discussie over het toezicht op, niet alleen Spaanse, maar op alle Europese banken. Ofwel de oprichting van uh, de zogeheten BankenUnie. En dat is de voorwaarde, zeker namens landen als Nederland en Finland... om vervolgens daarna pas te gaan praten over het opkopen van inderdaad slechte staatspapieren in landen als Italië en Spanje met geld uit het noodfonds. Nou, dat is vooral voor Italië heel erg belangrijk. Uh, dat kan met hoge rentes, oplopende rentes op de staatsleningen. Nou, daar werd twee weken geleden tijdens de juni-Europese top... Werd daar, uh, een doorbraak over uh, bereikt. Maar ja, uh, ineens gingen uh, landen als Finland toch weer een beetje moeilijk doen. Die uh, zeiden twijfel. Dus uh, men hoopte dat de ministers van Financiën... daar uh, vannacht uh, dan toch wat duidelijkheid over zouden verschaffen... Dat dat banktoezicht, uh, wanneer dat er komt, waar, uh, waar de Italianen echt op kunnen rekenen. Maar daar kwamen ze gewoon allemaal niet aan toe. Het ging gewoon nu over dat Spaanse bankenred-programma. Dus was de Italiaanse premier, tevens de minister van Financiën, Monti... Die was eigenlijk al vroeg op de avond verdwenen, terwijl we eigenlijk allemaal verwachten dat hij een hoofdrol zou spelen. Dus spraken ze aan tafel in de resterende tijd nog wat over benoemingen. Een nieuw directielid in de Europese Centrale Bank over de opvolging van Jean-Claude Juncker, die altijd al deze euro-ministervergaderingen voorzit. Nou, hij blijft gewoon nog even aan. En volgende week pas, 20 juli, praten de ministers verder over dus dat cruciale bankentoezicht Goed. Nou, Wij praten er later over verder en dan hoort u ook nog meer van uh, Tijn Sadeh en uiteraard van demissionair minister Jan Kees de Jager. Tien over zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. VN-gezant Kofi Annan is op bezoek in Iran. Hij is daar om te praten over de situatie in Syrië. Tot nu toe werd Iran niet betrokken in de zoektocht naar een oplossing voor het conflict in Syrië. Maar nu dus wel. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, is er al iets bekend van wat Kofi Annan wil en kan in Teheran? Nou, officieel niet. Dus daar kan ik heel kort over zijn. Nee. Maar desondanks kreeg ik net een sms'je van de Iraanse autoriteiten... die ja, inderdaad ook sms gebruiken. En die vertelde mij... Thomas kom naar de persconferentie over een paar uur. Dus er komt straks iets uit. Er wordt gepraat. Er is blijkbaar tot diep in de nacht gepraat. En uh, ja, dat is even afwachten dus. Thomas, kan je ons eens uitleggen uh, in hoeverre Iran een sleutelrol zou kunnen spelen bij vrede in Syrië? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, Iran is natuurlijk een, een, een ideologische partner van Syrië, maar ook een militaire partner. Uh, het levert veel geld aan de Syriërs en um, het zorgt er dus voor dat Assad kan overleven. En Iran heeft daarom ook uh, ja, toch veel in de melk te brokkelen. Wat de Iran nu voorstellen is een soort van, van plan dat er verkiezingen zullen komen. Dat is iets wat Assad ook zegt. Hè? Uh, verkiezingen zullen komen in 2014, waarna de Syriërs hun nieuwe leider zullen kiezen. Nou ja. En waar het over zou gaan is dat natuurlijk Amman, uh, Annan de zorgen van het Westen overbrengt. dat uh, Die waarschijnlijk verwachten dat het gewoon een soort andere stroomman wordt voor uh, de Syrische president Assad. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Ja, Iraanse minister van Buitenlandse Zaken liet eerder in een interview al weten dat volgens Iran geen enkele leider voor eeuwig is. Betekent dat toch dat er wel rek zit in de Iraanse opvattingen? Nee, ik denk dat de Iraniërs gewoon heel erg wanhopig zijn en, en angstig dat, dat, dat ze Syrië als strategische partner in de regio gaan kwijtraken. En dat ze daardoor maar alles zeggen om ervoor te zorgen dat er geen militaire interventie van het westen komt in dat land. Uh, ja, geen enkele leider is voor eeuwig, dat weten we al uh, hè, sinds het jaar nul. Uh, dus in principe niet echt een heel erg uh, bijzondere uitspraak van de Iraniërs. Al vinden ze dat zelf natuurlijk wel, ze willen hiermee aangeven uh, dat er hervormingen mogen... ...en dat er veranderingen mogelijk zijn. Maar ja, Clinton, de Amerikaanse buitenlandminister... ...was er gisteren heel duidelijk over. Die zei, uh, de dagen van president Assad en zijn medestanders zijn geteld. Uh, dus die twee uh, ideeën staan zowel vaker met Amerika en Iran haaks tegenover elkaar. Goed. We zijn benieuwd naar de persconferentie, Thomas. We horen van je. Het is veertien minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal um opvallende manier van spionage bij chemieconcern DSM. Wat is er gebeurd? Op een parkeerplaats is een USB-stick neergelegd... in de hoop dat de medewerker meeneemt en in de computer stopt. Op die manier zouden dan inloggegevens gestolen kunnen worden. De spionage is niet gelukt. De medewerker die de stick vond, bracht hem naar de ICT-afdeling van DSM. Wilbert de Vries, hoofdredacteur van Tweakers.net. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is een bijzondere spionagepoging. Uh, vindt u dat als scanner ook? Nou, bijzonder is het zeker, vooral omdat het nu uh, blijkt dat het gebeurt. Uh, je kunt aannemen natuurlijk dat spio uh, spionnen die, die informatie zoeken allerlei manieren hebben om die informatie te kunnen vinden. Nou, dit is een vrij logische manier, maar hij is zo logisch dat het me bevreemdt dat het nooit eerder is opgemerkt. ...bij bedrijven die ermee te maken hebben gehad en dat het dan naar buiten is gekomen. Meneer de Vries, hoe werkt het? Uh, wordt de, de werknemer uitgedaagd om de informatie op te zetten of doet die stick dat allemaal zelf? Nee, dit zijn redelijk intelligente sticks. Uh, het is geen rocket science voor een spion om dit soort dingen te maken. Maar als werknemer word je ermee geconfronteerd. Er ligt een USB-stick in de buurt van je auto bijvoorbeeld. Als ik naar mezelf kijk, uh, ik heb redelijk veel USB-sticks. Ik zou niet weten of een USB-stick voor mij is of voor mijn buurman, zeg maar. Op het punt dat ik met mijn broekzak stop en ik steek hem in de computer om te kijken wat erop staat, dan is het kwaad al geschiet. De software die erop staat is diep verborgen op de USB-stick. Die zie je dus niet als je hem zou openen. Maar op het punt dat je hem in de computer stopt, dan doet de computer automatisch het werk al voor je eigenlijk. En op dat moment weten de aanvallen dus: oké, okay, nou deze USB-stick is gebruikt. Er wordt verbinding gemaakt met een externe server, meestal in een heel obscuur buitenland, uh, buitenlands gebied, uh, dat helemaal wordt omgeleid zodat het niet achterhaald is waar het vandaan komt. En op dat moment is er dus een connectie tussen de computer die besmet is en de server van de aanvaller. Hmm. En die medewerker die de stick vond bij zijn auto, die heeft hem naar de ICT-afdeling gebracht van DSM. Dat is een slimme zet geweest, vermoed ik. Ik denk dat DSM, deze werknemer, heel erg dankbaar mag zijn. Uh, uh, even vanuitgaan dat dit natuurlijk de eerste stick is die gevonden werd. Ja. Want voor hetzelfde geld hebben dat lab er al vijf rond. Z zou, ja, houdt u dat voor mogelijk? Dat hou ik zeker van mogelijk. Er zijn een aantal sticks gevonden. Ze hebben er eentje aangereikt gekregen van de werknemer. Uh -huh. Vervolgens zijn ze gaan zoeken. Toen hebben ze nog een paar parkeerterrein gevonden. Nou, daarmee is uh, wel duidelijk wat de bedoeling was. Want de ICT-afdeling uh, heeft ook gezien in die uh, USB-stick... dat daar inderdaad schadelijke software in zat. Ja, de, de ICT-afdeling vond het een verdachte situatie. Die heeft uh, verder gekeken dan een neus lang was. En die heeft dus inderdaad kwaadaardige software aangekomen... die verbinding probeert te maken met een computer in het buitenland. Nou, Wat we op dat moment meteen gedaan hebben is... Um, hun netwerk zo geprogrammeerd dat geen één computer in hun netwerk meer verbinding met die server kon maken. Dus als er meerdere sticks waren gevonden of gebruikt, dan had het tot dat moment schadeloos onschadelijk uh, uh, gemaakt. geweest. Maar uh, gelukkig hebben ze verder gedacht en hebben ze een werknemer die dacht: hé, hey, die klopt niet. Hm, maar u geeft al aan, het is wel een bekende manier van uh, spioneren. Nou ja, bekend, het is eerder gebeurd. Als je een goede ICT-afdeling hebt, ben je hierop voorbereid? Een uh, gevaarlijke vraag, maar ik zou ja antwoorden. <laughs> Uh, Waarom gevaarlijk? Nou, om, om, uh, niet elk bedrijf is hetzelfde. DSM heeft andere belangen te behartigen dan uh, de melkboer op de hoek met, uh, met vier werknemers. Ja. ja, die hoeft het ook niet, maar die hoeft er ook niet voor te vrezen natuurlijk. Nee. Maar, maar toch, qua beleid zou je moeten denken van ja, je moet op alles voorbereid zijn. Dat is ook wat, uh, wat de overheid ons uh, aanleert. Bijvoorbeeld met de drie keer kloppen campagne bij als je gaat, als consument gaat bankieren en dat soort dingen. Um, DSM is denk ik een bedrijf dat heel goed na heeft gedacht over hun protocollen en beveiligingsstructuren. En dat is ook waarschijnlijk waarom deze werknemer naar de ICT afdeling is gelopen. Ja. Op het punt dat je als bedrijf daar minder de aandacht aan besteedt... Uh, dan uh, loop je het risico dat zo'n werknemer een USB-stick vindt en hem wel in zijn ja, Het Dus dus niet een zaak van goed beveiligen, ook van goed voorlichten. Ik denk dat het zeker ook om goed voorlichten gaat. Je kunt technisch kun je heel erg je best doen om uh, zaken af te vangen. Je kunt bijvoorbeeld een computer als, uh, als beheerder zo instellen... dat hij geen USB-apparaten mag uh, uh, vinden... behalve het toetsenbord en de muis bijvoorbeeld. Maar dan nog uh, moet je slim genoeg zijn om te beseffen... dat als er een koerier voor de deur staat die even naar binnen wil om het op te halen... dat het dan een echte koerier is. Hubert de Vries van Tweakers.net. Hartelijk dank voor uw uitleg. En zo dadelijk deel 2 van onze serie deze week over europarlementariërs... en hun politieke voorbeelden. Vandaag PVV'er Matlener, die een eurohater bewondert. Is verkeersinformatie, John Sahoka. Vakantietijd stelt allemaal niet veel voor. Richting Amsterdam op de A8, 3 kilometer voor knooppunt Koenplein... en op de A9 richting Amstelveen redt het langzaam over 4 kilometer. Tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp... en een korte file op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat voor knooppunt EWijk 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Quel plaisir! Le monde est grand, le monde est beau, sans <middels> faillir. Entrons dans ce siècle nouveau, nous unis. Dans un vaste charivari, vive la vie, vive la vie, notre temps. Nous promet des joies par milliers, c'est grisant de tout connaître et tout tenter. Si les gens nous critiquent, nul sens, ou si où la vie, la vie, du berceau jusqu'à la tombe. Le temps nous est compté. Avant que nos corps succombent à la fatalité, il faut en profiter le discours de se regrettant le passé qui sont sourds à l'appel des joies annoncées font un four face à notre philosophie vive la vie, la vie profitons des libertés de notre temps et perdons la tête au rythme du camp quand assumons nos folies sans hypocrisie, vive la vie Avec des groupes de fêtes argent de nuit Et ces rencontres de hasard n'ont qu'un cri Qui résonne comme un défi, vive la vie, la vie Et lorsque passe d'aventure il est vrai beauté Bien doté par la nature Amis sans hésiter, il faut en profiter voyons filer nos points tant qu'on l'est Tant qu'il nous reste encore des dents car qui sait Ce que demain nous est promis Et entre nous Si la vie n'est qu'une comédie Jouons la sans a priori et vivons la vie Charles Aznavour hoort u met Vive la Vie. Italië heeft de hulp ingeroepen van Nederlandse archeologen... bij onderzoek aan de Via Appia in Rome. In Italië zijn namelijk niet genoeg archeologen... om al het historisch graafwerk te doen langs die eeuwenoude handelsroute. De Nederlandse onderzoekers van Radboud Universiteit... zullen zeker vier jaar de Via Appia uitkomen. Vanuit Italië, correspondent Rob Zoutberg. Dit is al echt de Via Appia waar we nu rijden? Ja, dit is echt de Via Appia. Echt zoals het eruit zag destijds? Ja, niet zoals het eruit zag, nee. Het was totaal anders. Het plaveisel was nog veel hoppeliger. Uh, die randen langs de weg die je hier ziet, die uh, waren er niet. En uh, het is de vraag hoeveel bomen er stonden. Waarschijnlijk veel minder. Het is nou veel romantischer dan het vroeger was. We rijden hier met Steven Mos die als historicus hier van de Radboud Universiteit... met een andere groep mensen op dit moment zijn veldwerk doet aan die Via Appia. Watertappen voor de archeologen die verderop aan het werk zijn. Want het is warm, hè? Die gaan grotendeels op, ja. Het laatste restje is nog voor, de handen, voor het wassen van de handen aan het einde... want we zijn ontzettend vies. En dit, uh, wat je hier ziet, het zijn de resten van die muur die ingestort is. En we halen nu het zand weg om te kijken of, of we op de archeologische laag kunnen komen. En ben je er al op? Ja, hier wel. Hier zit er we wel. En daar, het is nog een beetje twijfelachtig omdat daar die stenen ineens stoppen. Dus daar zit het onder misschien nog. En uh, ja, hierboven achter die stronken, daar uh, ja, zitten we er ook op. Er worden al lang reconstructies gemaakt van uh, hoe het er in de Romeinse tijd uit heeft gezien. Dus uh, ja, daar zijn wel ideeën van. Als je, die, als je die bekijkt en je komt dan hier... dan kun je een goed idee vaak vormen, vooral op dit stuk... omdat je die grote monumenten nog hebt staan. Dat is groot, monumentaal, dramatisch, indrukmakend... op de bezoekers die, die, die misschien naar Rome toe reden... en langs die enorme monumenten reden. Ja. Ja, zo is het ook heel vaak voorgesteld, op, uh, al op oude prenten uit de renaissance en daarna. Uh, voorgesteld als een heel groot, bijna circus... van uh, grafmonumenten en praal, uh, praalgraven en dat soort dingen... Echt opeengestapeld, een rijen dik langs de weg. Um, nou, zoals je ziet, wij hebben maar een ja, tien meter hooguit uh, langs de weg... die we op deze manier kunnen onderzoeken. Meters hoge pijnbomen, cipressen die er trouwens vroeger nooit stonden... want vroeger was de Via Appia kaal. Het geldt echt als de moeder van alle Romeinse wegen. Het loopt helemaal door tot aan brindisi in de hak van de Italiaanse laars... De Nederlandse archeologen van de Radboud Universiteit hopen deze weken hier terug te keren met hun graafwerk naar het punt van de oorsprong, van de aanleg van deze weg. Dan heb je het over het jaar 312 voor Christus. Molto bene. Anzi, is het nog wel beter om hier te komen om een te maken? Want spesso, wij italianen hebben deze tesoriën binnen casa, maar die lasciamo in... Non curati. Komt een jongen langs op een motor die vol bewondering kijkt naar het, naar het werk dat de Nederlandse onderzoekers hier aan het doen zijn. Hij zei: Jullie doen dat toch een stuk beter dan wij. Ons eigen erfgoed, we hebben het overal maar neergekwakt zodat het er mooi uitzag. We hebben nog even gekeken wat we eraan konden verdienen, maar we doen er verder helemaal niets mee. alla, alla luce, dus. Poliamo e rivediamo cosa c'è sotto. Quello state facendo. En gaat dan. Nadat hij nog een keer bellissimo roept... vol bewondering op zijn motor weer weg. Grazie. Nee, is in bas. Grazie. Buona giornata. Daar gaan ze. De Nederlandse archeologen hopen uiteindelijk twee mel van de Via Appia... dusdanig in kaart te hebben gebracht... dat toekomstige bezoekers met computeranimaties de weg kunnen bezoeken. Het is vijf van half acht... Het is een van de belangrijkste thema's voor de verkiezingen van 12 september. Europa en Brussel. Want krijgt Brussel meer macht of keren we ons juist van Europa af? Deze week gaat correspondent Tijn Sade op zoek naar het Europa-gevoel in het Europees parlement. Want hoe Europees zijn de Nederlandse vertegenwoordigers? Werken ze wel samen met geestverwanten uit andere landen aan een gezamenlijk Europa? Of staat eigen belang voorop? In de tweede aflevering van een serie Dubbelportretten, hoe PVV'er Barry Madlener een voorbeeld neemt aan de Britse Eurohater Nigel Farage. I would like to ask you, president. Who voted for you? And what mechanism? Oh, I know democracy is not popular with you lot. Barry Madlener, europarlementariër voor de PVV. Wat is zo aantrekkelijk aan Nigel Farage? Nou, hij is een geweldige spreker en hij is natuurlijk erg eurosceptisch. En uh, dat zijn wij ook. Dus in die zin kunnen we het met elkaar vinden. Hij zegt, ja, gewoon zo snel als mogelijk afschaffen, de Europese Unie. Dat willen wij ook. Wij vinden deze Europese Unie echt mislukt. En we zien dat deze Europese Unie steeds meer Europa wil, steeds meer bevoegdheden van Nederland wil afpakken. En wij willen die bevoegdheden juist terug naar waar het hoort, naar de Tweede Kamer van Nederland. Wij willen dat Nederland baas in eigen land blijft. Zijn er wel eens momenten geweest als Nigel Farage, dus zo stal hier in het Europese parlement, dat u dacht, oh, had ik ook wel willen doen? De man uh, is een geweldige spreker. Ik raad iedereen ook aan om eens op YouTube bijvoorbeeld filmpjes te, te bekijken van hem hoe hij dat doet. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. Hij durft ver te gaan, hè? van Rompuy heeft hij uitgemaakt voor Natte dwel. Hij heeft gewoon een, een, een hele goede manier van zijn standpunten overbrengen hier in die grote zaal. En ik vind het altijd heerlijk om hem te horen. We're not anti-Europe. That would be moronic. We willen maar niet een Europese Nigel Farage is leider van de Britse UKIP. Een partij die maar één doel heeft. De Europese Unie zo snel mogelijk opdoeken. Farage is het voorbeeld voor de PVV'ers in het Europese parlement. Ik ben gelukkig te zien dat ze een UKIP-trend We hebben Union Jacks op on onze desk in het parlement. Barry en zijn partij doen het goed... En ik ben blij om te zien dat ze ons als voorbeeld zien. Wij nemen de Union Jacks mee, het parlement in. En de PVV'ers doen hetzelfde met de Nederlandse vlag. En ze hebben nu hun vlag op hun desk. Dus ik ben blij dat we ze een goed voorbeeld example. Ze vragen in Nederlands herhaaldelijk aan Geert Wilders. Ja, je wil uit de EU stappen, je wil die euro niet meer. Maar heb je een goed alternatief? Weet u het misschien? Well, the alternative is simple. As far as the European Union is concerned, we Het alternatief is simpel. Een verbond van landen die economisch met elkaar samenwerken. Zoals we gewoon vroeger hadden. Maar daarna zijn er slechte mensen met slechte ideeën gekomen. Die willen er een Verenigde Staten van Europa van maken. We're not reinventing the wheel here. It's all been done before. It's just that bad people subverted it and tried to make it into a United States of Europe. Ik vind dat hij het heel erg goed doet. Dus in die zin ben ik wel eens jaloers op hem ja. Wat heeft u dan van hem geleerd? Nou, wat ik hier leerde en ook van hem is dat je heel duidelijke taal moet spreken in zo'n grote zaal. De nuance eh, raakt toch vaak een beetje eh, uit het zicht. Uit de EU, hoe ziet die toekomst eruit? Nou, het beste vergelijk is misschien wel Zwitserland. Zwitserland is een land wat waar economie nauw ver, nou verbonden is met Europa, met de Europese Unie. Zwitserland doet het veel beter dan Nederland in de afgelopen tien jaar. We zien dat Nederland sinds de invoering van de euro eh, eigenlijk achteruit holt eh, economisch. En Zwitserland gaat het juist steeds beter doen. Dus het is een goed voorbeeld. Er zijn ook andere landen trouwens die niet in de eh, eurozone zitten die het heel goed doen. Eh, maar Zwitserland is misschien het beste voorbeeld om naar te kijken... Uh, hoe Nederland uh, ten opzichte van de Europese Unie zou kunnen opereren. En morgen een derde aflevering van deze serie Dubbelportret... en dan gaat het over de CDA-eurofractie en de Duitse Christendemocraten... over hun ideale Europese Rijnlandmodel.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 met optredens van onder andere Lenny Kravitz, Caro Emerald, Pat Mathidi, Waylon en D'Angelo. D'Angelo. The best of Nordsea Jazz 2012. Deze hele week op Radio 6. Radio 6.nl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 Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Spanje kan nog voor het eind van de maand 30 miljard euro lenen voor zijn banken. Daar zijn de ministers van Financiën van de eurozone het overeens geworden. Spanje moet dan wel zijn bankensector grondig hervormen, zegt minister De Jager. Daar wordt flink ingegrepen. Hard ingegrepen in de banken zelf, in het toezicht bij de bankiers tot en met de beloningen aan toe. Dus daar wordt stevig ingegrepen en daar hebben we een pakket over afgesproken. Over tien dagen worden verdere afspraken gemaakt. In de tussentijd moeten de landen zelf instemmen, correspondent Tijn Sade. Minister De Jager zei na afloop dat in sommige landen... het Spaanse programma nog voor goedkeuring langs de parlementen moet. Hij wil het de Tweede Kamer aanstaande donderdag of vrijdag al voorleggen aan de Nederlandse parlementariërs dan om daarvoor van hun vakantieadres terug te keren... of hun goedkeuring schriftelijk te verlenen. Dus eigenlijk is ook dit nog niet helemaal zeker. Voor het eerst zijn foto's opgedoken van executies door Nederlandse militairen... in de voormalige Nederlands-Indië. De Volkshand schrijft dat ze waarschijnlijk zijn gemaakt tijdens de politionele acties. Nederland gebruikte daarbij geweld tegen Indonesische vrijheidsstrijders. Op de foto's is te zien hoe drie Indonesiërs voor de rand van een Greppel staan. Op een andere foto is de Greppel te zien waarin lijken liggen. Twee Nederlandse militairen staan daarbij. En de maker is een oud-militair uit Enschede. Hij is overleden. Occupy Utrecht heeft het tentenkamp in de binnenstad opgebroken. Begin deze week zou een dakloze man met een mes hebben ingestoken op de tenten. En de Occupy-bewoners voelden zich niet meer veilig op het plein voor het stadhuis. Er is een ernstig incident wat zich heeft uh, afgespeeld gisteren. En daarbij uh, is de politie meermaals gebeld en niet komen opdagen. Uh, nou ja, dat, dat geeft eigenlijk weer dat het hier gewoon nu te gevaarlijk is voor de demonstranten. En dat we daarom dus uh, ja, per direct eigenlijk het, uh, het kamp afbreken. Burgemeester Wolfsen zei een paar uur voor het vertrek van de occupiers... dat hij definitief een eind aan de bezetting van het plein wil maken. Om een belangrijk plein voor het stadhuis... ja voor. voor... ...onbepaalde tijd aan de openbare ruimte te onttrekken... ...waardoor andere Utrechters geen gebruik meer kunnen maken van het plein. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. De actievoerders laten in het midden of ze voorgoed vertrekken of dat ze terugkomen. Tijdens het EK voetbal was het kamp ook een paar weken weg. Zeepwinkelketen Sabon is failliet verklaard. Het bedrijf uh, verkoopt vanuit V&D-filialen en heeft ook zo'n 30 eigen winkels. Vorige week werd uitstel van betaling verleend en de problemen ontstonden eerder dit jaar. Toen Sabon-eigenaar Ulte er niet in slaagde om een keten van Ice Center winkels over te nemen. De Nederlandse overheid steekt miljoenen aan subsidie in een Limburgse megastal. Terwijl staatssecretaris Bleker zulke stallen helemaal niet wil. Dat constateert de dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. De meerderheid van de bevolking is tegen zulke meegestallen. De meerderheid van de Tweede Kamer is tegen zulke meegestallen. En ook het kabinet zegt tegen dit soort meegestallen te zijn. Volgens de organisatie heeft de stal in het Noord-Limburgse Grubbevorst in de afgelopen jaren ruim 2 miljoen euro aan subsidie gekregen. In die stal moeten 1,1 miljoen kippen komen en 30.000 varkens. En dat is drie tot vier keer meer dan staatssecretaris Bleken wil toestaan. In Nieuwsuur wees Bleken erop dat de subsidies zijn toegekend voordat hij aantrad. Ik dacht dat de eerste subsidieverzoeken in 2003 zijn gedaan. Uh, in het vorige kabinet, uh, CDA, Partij van Arbeid, onder leiding van uh, landbouwminister Verburg, zijn die subsidies toegekend om technologie te ontwikkelen. En in Trinidad zijn bij werkzaamheden om ecotourisme te bevorderen... tienduizenden lederschildpadden gedood. Bij een strand waar de dieren eieren leggen moest een riviermonding worden uitgediept... omdat een hotel voortdurend door water werd bedreigd... en voor de ogen van de toeristen walsten de graafmachines zo'n 20.000 eieren plat. En ook veel jonge dieren overleefden het niet. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De dag begint op veel plaatsen droog en hier en daar vrij zonnig... maar vanmiddag verschijnen er buien. Op dit moment zijn er opklaringen, trekken er ook wolkenvelden over het land en in de noordelijke provincies vallen een paar buitjes. Het is nu 13 tot 16 graden. Vanochtend zien we een afwisseling van wolkenveld en zonnige periode en slechts op een enkele plaats valt een bui. Op de meeste plaatsen verloopt de ochtend dus droog. Vanmiddag is dat niet het geval, want er ontstaan stapelwolken... en vooral in het binnenland vervolgens ook buien. In de loop van de middag worden de buien in het oosten en het zuidoosten wat actiever... en daar is ook kans op onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van een graad of 18 aan zee... tot 21 à 22 graden in het zuidoosten. De wind is daarbij zwak tot matig van kracht en komt uit het zuidwesten. Vanavond is er eerst nog kans op een paar buien, maar later verdwijnen die. Komende nacht is het vrij helder en koelt het af naar een graad of 12. Later is in de kustgebieden weer kans op een bui. Kijken we naar morgen woensdag, dan is het wisselend bewolkt en trekken er opnieuw buien over het land. Er staat een matige zuidwesten en het wordt zo'n 19 graden. ANWB, verkeersinformatie. Vakantietijd, tussen de ochtendspit stelt niet veel voor. Richting Amsterdam op de A7, A8 langzaam rijden. Tussen Afrit Weideworm en het Koenplein. A9 naar Amstelveen bij Knoopert op 3 kilometer. Richting Utrecht op de A28 staat ook 3 kilometer tussen het Hoevelaak en Leustem. En de regio Arnhem op de A50 naar Os. Daar staat tussen Heeter en Knoopert Ewijk 3 kilometer.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 Bijna tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. De rechtbank in Breda komt vandaag met het vonnis... in de strafzaak tegen leden van de Molukse motoclub Satudara. Mannen worden verdacht van mishandeling van twee mannen in Rijsbergen... en het bedreigen van twee portiers in Breda. Tegen de motorclubleden zijn straffen tot zes jaar cel geëist. Verslaggever Robert Bas volgt de zaak, Robert, eh, Motorclubleden, motoclubleden, een tiental, die samen terecht staan. Hoe bijzonder is dat in Nederland? Nou, Dat is nog bijzonder, maar dat gaan we vaker zien. Want deze strafzaak is eigenlijk het gevolg van de nieuwe strategie van het Openbaar Ministerie. Uh, samen met andere overheden zitten ze deze leden van deze motoclubs echt boven op, uh, op de lip. Ze willen dat hun leven zuur maken. En, uh, nou ja, zodra leden van motoclubs zoals de Hells Angels... ...zaten daar eens geschuldig maken aan strafbare feiten... ...zullen ze direct worden vervolgd. En op dit moment lopen er al al nou ongeveer zo'n veertig van dit soort strafzaken in de voorbereiding. Ja, en, en waarom zit het uh, OM, die motoclubs, zo op de huid? Nou, dat heeft alles te maken met uh, de geruchten die vorig jaar heel duidelijk naar buiten kwamen. Uh, er zou een komst zijn tussen de daar en de Hells Angels... Dat had weer te maken met de motoclub Bandidos, dat, nou, dat, dat zijn maar zegt de aardsrivalen van de Hells Angels. Die zitten in Duitsland en daar heeft hele goede banden met de, de Bandidos en het gerucht zou zijn dat de Bandidos naar Nederland zouden komen. Dat heeft geleid tot enorme spanningen. Nou, en uh, toen dacht het openbaar ministerie en de politie samen van ja als we daar geen stokje voor gaan steken, kregen we toestanden zoals we toen ook hebben gezien destijds in Scandinavië, waarbij motorclubs uh, met raketten op elkaar schieten... waarbij doden vallen, waarbij wordt geschoten. Nou, dat willen ze dus voorkomen en vandaar dus deze nieuwe strategie. Hmm. Ja, je hoort dat ook vanuit de Kamer. Hè? Kamerleden die dat roepen, uh, dat er wat moet veranderen aan dat machtsvertonen dat niet langer kan in Nederland. in Hennis Plasgaard heb ik het vaak horen zeggen van de VVD. Maar heeft die campagne van justitie dan al resultaat? Wat, wat zie je daarvan terug? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Aan de ene kant hoor je dat sommige leden van motorclubs... Uh, eigenlijk hun lidmaatschap opzeggen omdat ze helemaal gezien hebben... Zo in de schijnwerpers staan van het Openbaar Ministerie en de politie. Aan de andere kant zie je ook dat uh, beide motoclubs... zowel de Hells Angels als de Dare, het afgelopen anderhalf jaar gewoon een heleboel nieuwe afdeling hebben opgericht. En de Dare is zelfs uh, uh, nu aan het, naar het buitenland aan het gaan. Heeft een club opgericht in Duitsland. Hij heeft de club opgericht in Antwerpen. Dus ja, het lijkt al, erop als ze nog maar, al maar aan het groeien zijn. En dat is ook precies waar die Kamerleden natuurlijk uh, een eind aan willen maken. Dat gevoel van die onaantastbaarheid die, van, die bij deze motoclubs is. Uh, daar moet een eind aan gemaakt worden. En vandaar ook deze hele campagne. En het gaat nog veel verder dan alleen het strafrecht. Want ook de Belastingdienst wordt erbij betrokken. Nou ja, en het enige wat we concreet zien op dit, op dit moment is dat een aantal burgemeesters wel heeft besloten om clubhuizen te sluiten. Omdat bijvoorbeeld de vergunningen niet goed waren. Nou, maar of er nou de opmars van, de, van deze motorclubs stand is gebracht... Uh, dat is toch moeilijk te zeggen eigenlijk. Ja, want Robert, het is lastig uh, bijvoorbeeld voor het OM om clubs, a, clubs aan te pakken. Hè? Hebben ze wel een, een strategie daarop gevonden? Nou ja, de strafzaak uh, waar we vandaag een vonnis in krijgen... Past eigenlijk in die strategie, want het Openbaar Ministerie is begonnen met een groot aantal strafzaken tegen individuele leden. Maar het is de bedoeling dat strakjes al die zaken bij elkaar bij elkaar worden geveegd. En dat het Openbaar Ministerie dank gezegd heeft. Want zie je wel, al die leden, al die clubs... ja overal vinden criminele activiteiten plaats. Dus eigenlijk zijn die motoclubs zelf... ook een soort criminele organisatie. En daarom zullen ze strakjes... en het zal misschien nog wel een paar jaar gaan duren... een nieuwe poging gaan doen om deze motoclubs te gaan verbieden. Robert Bas volgt de motoclubs in Nederland. En de aanpak daarvan door het OM-rechtbank in, in Breda... komt vandaag dus met een volle. Ja, van het machtsvertoon... Van de Satudara, gaan we naar het vertoon in de Tour de France van Bradley Wiggins. Die won gisteren de tijdrit. De Brit heeft uh, flink tijd gepakt op zijn grote concurrent Evans. We gaan naar uh, Sebastiaan. Nee, Joris van den Berg. Joris, goeiemorgen. Goedemorgen, Joris inderdaad. Ja, hi Joris, goedemorgen. Uh, ongekend, hè, die Wiggins? Ja, enigszins ongekend wel, hoor. Het, uh, het leek erop op... ...uit te draaien dat die twee vanaf hier gingen duelleren om de toerzegen Wiggins en Evans. Wiggins de man van het jaar tot nu toe met wat zegers in de rittenkoersen. En Evans de titelverdediger die dan uh, dit jaar echt gepiekt heeft naar de ronde van Frankrijk. En met name naar gisteren het eerste echte duel in die tijdrit. Maar Evans kreeg echt verschrikkelijk om zijn oren. Hij verloor 1 minuut en 43 seconden op Wiggins en staat in het klassement nu bijna 2 minuten al achter... Maar, maar kunnen we nou zeggen dat Evans door het ijs is gezakt? Want ik hoorde zijn ploegleider toch zeggen... dat hij op schema is weggegaan en zich daarin heeft gehouden. Ja, maar de, dat, dat, is, dat is optimisme. Dat zie je bij Rabobank ook, hoor. Dat is een, ja, ze er moed erin. Wat zeggen? Ja, ze dat is een erin. vorm van tactiek ja. natuurlijk. Ondanks een oorveeg, en die heeft Wiggins, of Evans gisteren echt wel gekregen... gewoon de moed erin houden. Dat is ook heel goed, doen ze bij Rabobank nu ook. Ze houden de moed erin. Maar hij heeft echt veel meer verloren... ...dan hij eigenlijk zou moeten doen in een tijdrit in een grote ronde. Want Evans kan normaal gesproken in echt grote vorm... ...echt veel beter tijdrijden dan hij gisteren heeft laten zien. Aan wie doet Wiggins jou denken? Uh, Indurain. Aha. Ik zag gisteren rijden in die gele trui. Grote, lange man. Specifieke tijdrijder bergop de schade beperken. Door heel goed, heel lang een tempo te kunnen vasthouden. En dat is de manier waarop Indurain vanaf 91... vijf keer de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Dat belooft dus wat. Ja, ik hoop het eigenlijk niet. <lacht> Want dat worden dan weer een beetje saaie jaar Ja, dan, dan, ja dat heeft Wiggins wel in zich. Het zou heel knap zijn, maar het is natuurlijk niet een heel attractieve manier van fietsen. Het is het, een tijdrit als basis en dat verdedig je de berg. Het is knap, het is sterk, het is atletisch. Uh, ja, je moet het maar ook maar zien te doen. Maar om naar te kijken... Nee, we zien natuurlijk allemaal liever mooie duels in de bergen... met veel aanvallen, zoals bijvoorbeeld... Contador tot voor, voor kort fietsten. Ja, maar er komt nog een tijdrit. Um, wie moet die nog vrezen? Nou, Wiggins uh, heeft natuurlijk een heel mooi wapen. Hij heeft een eerste luitenant en die heet Froome. Dat is de man die op La Planche de B4... twee dagen geleden berg op Heuvelop uh, wist te winnen. Heel knap... En gisteren in de tijdrit was Vroom andermaal verbijsterend goed, een jongen van 27. Hij werd tweede, nog voor Kanselare. dus Wiggins tijdrit. Froem op 35 seconden tweede, Kanselare de specialist, 22 seconden daarachter, derde... En dat deed Froome vorig jaar in de ronde van Spanje ook. Toen moest Wiggins eigenlijk die ronde gaan winnen. Maar naarmate de ronde vorderde. ging Froome hem voorbij. En hij ging duelleren met de Spanjaard Cobo. Uiteindelijk werd Cobo eerste, Froome tweede, Wiggins derde. Maar ja, het, het geeft aan hoe oppermachtig die Skyploeg van Wiggins is op dit moment. Joris van den Berg, dankjewel Joris over Froome en Wiggins. die dus vandaag een rustdag hebben. Maar de tour ontwaakt toch na half negen. En vannacht is besloten dat Spanje snel geld kan lenen. Maar ja, leidt dat dan tot een oplossing van de eurocrisis? Dat bespreken we zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie, Jonze Hoka. 10 viel is goed voor 35 kilometer langs de via de A9 richting Amstelveen. 7 kilometer tussen Beverwijk Oost en knooppunt Raasdorp. En op de a 15 Europort richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Botak-tunnel. Daar staat 4 kilometer en de linkerijsthoek is daar dicht. Radio 1 Sportzomerbus. Premier de Kessioen gaat vandaag het platteland op. Prem, goedemorgen. Wat ga je doen? Goedemorgen. Vandaag is een rustdag in de Tour de France. Maar wij hebben in Nederland de Tour de Boer. De gemeente Oosterhout en Boerenbedrijven willen dan... dat uh, vandaag iedereen langs gaat komen... om te kijken hoe het bij het boerenbedrijf dat naartoe gaat. En ik ga naar een zorgboerderij en melkvierhouderij... Lievensvrugde in Den Hout. Jullie weten wel waar dat is? Mm, Brabant. Boven Breda en uh, daar ga ik praten met de uh, zorgboerderij, dus uh, wel een echte boerin, maar die dan ook dat erbij weet. En vanmiddag ga ik naar, de, uh, naar het Nederlands Openluchtmuseum, omdat ze daar de grootste kruidentuin van Nederland hebben. Dus back to the nature, terug naar de natuur. Uh, weer een beetje dat we allemaal herinneren op deze rustdag in de tour, dat er nog koeien zijn die gewoon melk geven en dat er nog kruiden zijn die uh, krachtig zijn voor de mens. Premier de Kisjoen dus bemant de bus vandaag. En hij is op het land en in het Openluchtmuseum. Wij gaan door naar Spanje. Spanje kan snel geld lenen om de banken te redden. Hoe krijgt het land uitstel om de begroting weer op orde te krijgen? Dat hebben de ministers van Financiën van de Eurozone vannacht besloten. Wij praten erover met Tim Legierse, econoom van de Rabobank. Meneer Legierse, goedemorgen weer. Goedemorgen. Nou, Spanje kan in eerste instantie 30 miljard euro lenen van Europa. Um, is dat voorlopig genoeg om de Spaanse banken te redden? Want er staat nog meer klaar he, voor Spanje. Ja, die 30 miljard die is echt bedoeld voor als, als zekerheid dat als binnen nu en uh, uh, het, het afronden van het uh, programma, uh, of het opzet van het programma, uh, geld nodig is. Uh, dat dat dan alvast klaar staat. Uh, er wordt niet vanuitgegaan dat die 30 miljard echt al nodig is. Maar ze hebben nu gezegd, nou, laten we het maar vast neerzetten. Dan is ook de twijfel op de korte termijn uh, weggenomen over de kredietwaardigheid van de banken. Hmm. Maar, meneer Regier, ze was toch eerst 100 miljard toegezegd? Wat is er met dat bedrag gebeurd? Nee, dat staat nog steeds. Dus dit is puur een eerste 30 miljard die op het eind van de maand uh, klaar moet staan. Om te zorgen dat als er op de korte termijn al geld nodig is, uh, mocht dat zo zijn, dan kan dat. Voor de rest uh, is men nu aan het uitrekenen per bank wat de kapitaalbehoefte is. Dus er zijn de banken allemaal opnieuw nog een keer aan het doorlichten. Kijken wat voor leningen zijn daar. Worden die leningen nog terugbetaald? En wat zijn de financiële bezittingen allemaal nog waard? En uit, die, uh, uit dat onderzoek moet blijken... wat de totale behoefte aan nieuw kapitaal is van de Spaanse banken. En dat kan dan oplopen tot die 100 miljard uh, euro. Maar ze zeggen, we zetten nu alvast 30 klaar. Al voordat we klaar zijn met uitrekenen van wat er nou uiteindelijk precies nodig is. Wat waarschijnlijk meer wordt. Oké, okay. We hoorden van minister De Jager eerder vanochtend dat uh, daar wel voorwaarden tegenover staan. Spanje moet de financiële sector drastisch hervormen. Er komt een plafond aan salarissen van bankiers. Bonussen uh, worden verboden van banken die geholpen worden. En uh, de voorwaarde is dat Spanje een zogenaamde bad bank, een slechte bank, opzet. Om alle rommel uit de andere banken apart te zetten. Vindt u dat een, een goede maatregel? Ja, ik denk dat dat een verstandig plan is. Wat wel zo is, is dat dat alleen geldt uh, voor de banken die hulp nodig hebben. Dus die financiële steun nodig hebben. Voor die banken geldt dat de slechte leningen aan een andere instelling gegeven kunnen worden. Nou, dat hebben ze in Ierland ook gedaan. Het voordeel daarvan is dat die bank dan echt van die leningen af is. Dus er bestaat dan geen... ...onzekerheid meer over of die leningen misschien nog minder waard worden... ...of, of ze in nog grotere mate niet afbetaald zullen worden. Dus die zijn dan van de balans van de bank af. En dat betekent dat met de verdere acties die die bank allemaal moet ondernemen... ...in termen van het bezuinigen op, op, het, op het personeelsbestand... ...het afstoten van bepaalde activiteiten... ...dat die banken sneller dan wanneer anders het geval zou zijn... weer kunnen doen wat ze eigenlijk moeten doen. Namelijk de reële economie ondersteunen. Zorgen dat bedrijven en huishoudens krediet kunnen krijgen. En dat proces, dat wordt daarmee versneld met zo'n slechte bank. Achterliggend probleem, meneer Regies, in Spanje... is, is die um, politieke verflechtingen met de banken... en lokale en regionale banken. Heeft Europa nu ook de garantie dat daar iets aan gebeurt... en dat systeem? Ja, daar is, al, daar is al veel aan gebeurd. Hè. Die banken zijn grotendeels uh, hebben die moeten fuseren. Uh, die hebben een banklicentie verkregen... waardoor ze aan andere regels moeten voldoen. En op dat vlak gebeurt dus nu ook in, dat, uh, in, in die afspraken... die gemaakt worden bij het verstrekken van die steun... Uh, nog meer. Hè. Dat, dat, er wordt eisen gesteld aan wie er in het bestuur mag zitten... hoe goed die moeten zijn, welke kwalificaties moeten ze hebben. En er wordt echt een poging uh, gewaagd. Uh, en dat gaat ook wel lukken om te zorgen... dat de politieke invloed op die banken sterk minder wordt. Dus dat wordt hier ook mee bereikt nog toestemming komen van, van parlementen. Ministers moeten het ook nog verder uitwekken. Dat gebeurt allemaal later. Um, zou je kunnen zeggen dat hiermee in ieder geval weer... een stukje van de puzzel gelegd is? Dat um, Spanje, onder andere Spanje, voorlopig gered is. Want wat je nog steeds ziet na dit soort afspraken, ook na toppen... dat um, de rente op staatsobligaties even terugzakt, maar dat hij daarna ook weer stijgt... en dat het land alsnog eh, problemen heeft. Want dat drukt natuurlijk enorm op, eh, op de begroting. Hoe, hoe kijkt u daarnaar? Ja, Ik denk niet dat, dat de afspraken die uh, vannacht zijn gemaakt... Uh, heel veel verschillen van wat er uh, anderhalve week geleden is bedacht. Er is niet veel nieuws bijgekomen. Dus of het nu een effect zal hebben in positieve zin, dat is maar de vraag. En u heeft gelijk, dat zal dan waarschijnlijk maar van korte, te, uh, van korte duur zijn als het al zo is. Want we zien nu dat uh, Spanje voor zijn recessie is... en echt moeite heeft om de begrotingstekort uh, terug te dringen. Dus dat is een ander belangrijk onderdeel. Uh, uh, uh, en wat we ook nog weten is dat op dit moment... die hulp die aan Spanje geboden zal worden nog steeds via de overheid loopt. Er is wel serieus besloten, uh, en dat is gisteren nog eens een keertje... echt uh, heel duidelijk uh, uh, beaamd door uh, Jean-Claude Juncker... de voorzitter van de Eurogroep... dat als uh, op enig moment dat uh, Europese banktoezicht geregeld is... Uh -huh. en men vanaf dan dus vanuit de noodfonds direct banken kunnen herkapitaliseren, dat het huidige programma... wat nu via de overheid wordt opgezet in Spanje... dat dat dan omgezet zal worden naar zo'n programma... waarbij het hulpfonds direct de banken... Oké, okay, zodat dat niet meer op de staatsschuld van Spanje drukt. Precies, dus waar Spanje eerder voor pleitte en wat ze niet gelukt is, dat dat uh, zou, uh, zou gaan gebeuren. Dat zit nu in ieder geval in het vat. Belangrijk probleem is dat we daarbij niet precies weten wanneer dat Europese toezicht geregeld is. En we weten ook niet precies wanneer de individuele lidstaten tevreden zijn over de mate waarin dat toezicht uh, afdoende is. Maar en kan pas Spanje wel kunnen zo lang... ze dat instrument toevoegen. Ja, en kan Spanje en Italië, uh, kunnen zij wel zo lang wachten dan? Nou ja, in, in, in ieder geval voor de banken weten we dat het geld dan nu dus via de overheid komt. Dus dat geld, dat komt er wel. Uh, in ieder geval weten we dat nog geruime tijd de druk op de uh, rente in die landen hoog zal blijven. Omdat op korte termijn dus er nog zoveel onduidelijkheid is over hoe de verschillende uh, uh, reddingsmechanismes werken. Dat er in feite vandaag en ook vorige week niet voldoende veranderd is om uh, die rentes naar beneden te brengen en de rust terug te keren. Dus uh, hebben we nog steeds het risico dat in de loop van de maanden... die landen uh, verdere hulp aan zullen moeten vragen. Ja, maar u snijdt het zelf al aan dat de bankentoezicht... er zou een Europese toezichthouder moeten komen. Duitsland, Nederland, ook Finland uh, hebben dat als voorwaarde gesteld. Die is er nog niet en toch krijgen die banken steun. Valt dat te rijmen of uh, is niet anders, moet dat wel? Nee, dat valt precies te rijmen, omdat uh, de banken uh, op de, de manier waarop de banken nu steun krijgen is via de overheden. Dus de overheden ja. die krijgen geld geleend en die kunnen dat aan de banken geven. Als er een Europese toezichthouder is, dan mogen de hulpfondsen direct in de banken, waardoor het niet op de begroting van de overheden drukt. En wat je nu ook ja. ziet is dat behalve dat dat in Spanje dan omgezet zal worden, dat men ook aan het uh, heronderhandelen ja. is met Ierland. Want Ierland heeft natuurlijk ook heel veel publiek geld in de banken moeten steken om de boel bij elkaar te komen te houden En Ierland zegt nu, ja, als dit voor Spanje kan, dan willen wij dat ook. Dus ja. daar moet ook heronderhandeld worden over het veranderen van de manier waarop de hulp gegeven wordt. Ja, snap ik. Maar dan moet je dus die landen maar vertrouwen dat ze de goede maatregelen nemen voor die banken. Ja, maar op dit moment geldt dat die overheden zelf ook verantwoordelijk zijn op dit moment nog voor de terugbetaling van de steun die gegeven wordt. Pas als wij zelf voldoende invloed hebben in de banken, als Europa zijnde, willen we die banken ook direct die steun geven. Dus tot die tijd geven we het geld aan de overheid, we lenen het geld aan de overheid uit. En die overheid is verantwoordelijk voor de terugbetaling en voor het toezicht op de banken. Dus er is weer even tijd gekocht? We zijn nog steeds aan het dolmoderen. <laughs> zo noemt u het, doormodderen toch, ja. toch nog steeds. Ja, en, dit is weer ja, een, en dit duurt ook nog wel een tijdje als je het zo bekijkt. Weer een klein stapje gezet. Ja. Tim Termillegiers, Econoom van de Rabobank. Hartelijk dank voor je analyse. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De Volkskrant, daar moeten we heen. Want de krant heeft op de voorpagina bijzondere foto's... uit een privéalbum van een soldaat... die was uitgezonden naar Nederlands-Indië. Op de foto's zijn executies te zien... die zeer waarschijnlijk zijn uitgevoerd door het Nederlands leger... in een voormalig kolonie. Op de eerste foto is bijvoorbeeld te zien... hoe drie Indonesiërs worden beschoten aan de rand van een greppel. En op de tweede foto ligt die greppel vol met lijken van geëxecuteerden. Twee Nederlandse soldaten kijken toe... Deskundigen van het oorlogsinstituut NIOT en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zeggen nog nooit zulke foto's te hebben gezien. Het is geen alledaagse foto en het is niet zo dat iedere Indië-militair dit soort foto's mee naar huis bracht, zegt een medewerker van het Instituut voor Militaire Historie in de Volkskrant. Waar de foto's zijn genomen en waarom de mannen werden geëxecuteerd, dat wordt nog onderzocht. De inkomsten van aandelenhandelaren zijn in vijf jaar tijd gehalveerd. Verdienden ze wereldwijd in 2007 nog 43 miljard. In 2012 was dat nog maar 26 miljard euro. Staat in een intern rapport van de Nederlandse financiële instelling... die het Fd in handen heeft. Oorzaak laat zich raden, de kredietcrisis en de eurocrisis. Maar er is ook nog een andere reden. Steeds meer handel in aandelen wordt per computer uitgevoerd... en daardoor kunnen handelaren minder provisie vragen per transactie. Om uit die financiële crisis te komen. Moeten we flexibeler worden, zeggen de voormalige bestuursvoorzitters Burgmans en Elverding van DSM en Unilever in trouw. Om op te boksen tegen de Chinezen moeten Nederlanders meer en harder werken. Per week 40 uur werken is toch niet te veel gevraagd. Maar als je dat in de Tweede Kamer zegt, dan is het huis te klein. Mensen die hun huur- of energierekening niet kunnen betalen, krijgen geen nieuwe lening meer bij de bank, zegt de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening, de NVVK en het AD. Het wordt mogelijk om bestanden te koppelen... die zicht geven op schulden van consumenten. Ook gaat er dit jaar een proef van start... met het registreren van betalingsachterstanden... in een landelijk systeem. Het initiatief moet voorkomen dat uh, mensen nieuwe schulden maken... terwijl ze al betalingsproblemen hebben. Ik kon daar gisteren over horen. Hè. Toen bleek dat er soort spookschulden waren. Schulden die niet geregistreerd waren. Zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Banken en kredietverstrekkers willen geen onverantwoorde... en hoge kredieten verstrekken. Maar de consument vertelt niet altijd... dat hij een betalingsachterstand heeft een voorzitter van de NVVK in het AD. En Arabieren gaan miljarden steken in een groot windmolenpark op de Noordzee. Het gaat om een project van 150 windmolens in de Duitse bocht. Dat is het zuidoostelijk deel van de Noordzee. Het staatsbedrijf Takwa uit het emiraat Abu Dhabi zou op het punt staan... om een contract hierover te ondertekenen. Nou, dat park gaat meer dan anderhalf miljoen Nederlanders van stroom voorzien... en wordt in de tweede helft van volgend jaar gebouwd. Meer over vanochtend in de Telegraaf. En meer in het Radio 1-journaal over dat wat er in Brussel is besproken de afgelopen avond. En nacht, u hoort minister De Jager van Financiën daarover. En we praten er ook over door met Marcel Jansen in Spanje. Hij is econoom aan de Universiteit van Madrid. En verder gaat raad aandacht voor de gesprekken die Kofi Annan heeft in Damaskus en in Teheran. Alles om het vredesplan, waarvan hij eerder heeft gezegd dat het mislukt is, weer tot leven te wekken. Straks weer. blijf luisteren. Het heeft hier de hele dag geregend. De hele zomer de mix van nieuws en sport. De heer Wilders was een stuk relaxter toen hij aan het gedogen was. Ik zou niet durven om ingelopen te worden, want dan uh, zwaait er vanavond wat. Het is echt handwerk, die verkiezingen hier in Libië. Ja, februari wint. Luister elke dag naar de Radio 1 Sportzomer.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 Dit is Radio 1.